Goedemorgen, ik ben Dieke Deertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste mensen in ons land hebben nu de dubbele coronaprik. Drie weken geleden kregen de eerste zorgmedewerkers een coronavaccin. Maar daar hoort nog een tweede prik achteraan. Senna Elkadiri, drie weken geleden de eerste, mocht vanochtend ook weer haar mouwen opstropen. Vindt ze geen probleem? Nee, de eerste prik heb ik echt helemaal, geen, uh, helemaal niks uh, van gevoeld of aan overhouden. Uh, de tweede nu ook. Ik voel ook gewoon helemaal niks. En uh, ja, waarschijnlijk niet. Ze kreeg de prik in Veghel. Ook op andere plekken begint vandaag de tweede vaccinatieronde. Een meisje van 16 is gisteravond in Emmeloord gewond geraakt tijdens een ritje in de bus. Twee mannen gooiden een baksteen door de ruit en die raakte het meisje. Ze moest met een hoofdwol naar het ziekenhuis. De daders zijn spoorloos. Het is een chaos in Mozambique door een orkaan die over het Afrikaanse land is getrokken. Complete woonwijken zijn ondergelopen. Volgens de VN zijn 18.000 mensen op de vlucht geslagen... Na een paar dagen van rellen was het gisteravond een stuk rustiger. De ME hoefde nauwelijks in actie te komen. RTV Amstelveen sprak gisteravond met een paar jongens die teleurgesteld waren dat de rellen in hun dorp nergens te bekennen waren. Ze waren er speciaal voor naar het pleintje gekomen. Ja, We hadden gehoopt dat er wel wat, uh, wat, dat er wat zou zijn. Waarom hadden jullie gehoopt dat er wat zou zijn? Ja, ik weet niet. Het is gewoon lachen toch? Gewoon uh, een beetje hier, uh, Ja, gewoon een beetje rellen of wat dan ook. Ja, ik ben het gewoon niet eens met de avondklok. En ik ben het er dan ook niet mee eens dat ze dan die winkels gaan slopen. Wat zie je nou wel als ralschoppen? Kijk, dat je tegen de politie in kan gaan, vind ik op zich nog wel oké. Okay. Ja, vindt de politie niet natuurlijk. In Brabant is een jongen van 18 opgepakt omdat hij opriep tot rellen. Het weer, de regen trekt in de loop van de ochtend weg. Daarna breekt af en toe de zon door. Het wordt een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door...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 Met nu in Zandvoortse Zaken. Ja, en wederom zullen we weer verder gaan waar we zijn gebleven. En de 12 inch die gaat dan vanaf uh, dat punt verder. Maar uh, ik heb even voor gekozen voor de, de verkorte variant. Want uh, de, de Mark Arthur Park Suite die duurt uh, zoiets van 17 minuten. Dus uh, Donner Summer en lange nummers, ja dat is uh, niet helemaal onbekend. Want uh, Patrick Cowley heeft ook nog eens een keer iField Love bewerkt. En die duurt uh, bijna 16 minuten. Dus dat uh, is eventjes ook een beetje te gortig om uh, tussen 10 en 12 mee te beginnen. Um, nou, we hebben het over dat liedje. Maar het is ooit uh, geschreven door Jimmy Webb. En die heeft die uh, speciaal uh, gemaakt voor Richard Harris. Want dat is het origineel. Uh, maar als je de tekst goed beluistert... dan denk je van... waar gaat het in vredesnaam over? Eigenlijk gaat het er eigenlijk helemaal nergens over. Want... Het is uh, een meest onzienlijk liedje. Tenminste, Richard Harris heeft het ooit nog eens een keer ergens uh, gezegd. Uh, hoe Donna Schummer uh, erover denkt, dat uh, heeft het uh, verhaal in de historie niet uh, vermeld. Maar goed, uh, welkom uh, op deze woensdagmorgen. Een beetje druilerig is het wel. Uh, ik heb gisteren de avondklok weten te trotseren. Ik had wel een uh, verklaring op zak hoor. Dus uh, Mensen denken niet uh, dat, uh, dat ik illegaal uh, bezig ben. Ik heb gewoon twee verklaringen. Dus ik mag op straat zijn. Ik had alles uh, te maken met een of van de raadsvergadering... die gisteravond uh, vanuit het raadhuis werd gedaan. Uh, op een gegeven moment werd het onderbroken. Er uh, werd een uh, schorsing. Uh, en ik zat te zoeken naar een livestream. Helemaal geen livestream. Niks, niks, niks. Uh, dus ik was in afwachting om half elf. Hey, gaan jullie nog uh, door met vergaderen. Waarop David Molenburg mij een app stuurt van... Ja, we zijn al klaar. <laughs> de, tweede, de tweede was op een gegeven moment, zit je soms te slapen of wat dan ook. Ja, sorry uh, David, ik, uh, ik zat helemaal niet te slapen. Maar ik, uh, ik denk dat ik gewoon het verkeerde link heb uh, om, om verder uit te zenden. Dus die mensen denken van, hé, hey, ging die raadsvergadering nou door? Ja, die ging door, maar uh, daar komen we straks om kwart voor elf nog even op terug. Want er werd toch een uh, motie ingediend door de Partij van de Arbeid over uh, de regiovisie van huiselijk geweld. En kindermishandeling. En Maaike Koper is uh, de indiener geweest uh, van die motie. Dus we maken dat een klein beetje af. Om uh, kwart voor elf. Wat daar even besproken is. Want uh, dat is uh, hier in uh, Zandvoort verder ontgaan. Ja, dat heeft met mij te maken. Mea culpa. Dus ik uh, kan er ook verder uh, weinig aan doen. Ik heb gewoon even niet goed op zitten letten. Dan zou Marcus van Dam uh, zeggen... Ja, een beetje dat idee. Um, we gaan gewoon even weer verder met de muziek uh, te doen. Want de druk is uh, erg hoog. Met name bij uh, de politie. Hoewel het uh, de laatste dagen uh, of uh, gisteravond... dan weer een beetje enigszins meevalt. Dit komt uit het begin van de jaren 80 Van een succesvol album waar ook uh, Goodnight Sagan op staat. Village Joel en Pressure. You have to learn to pace yourself.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 Een beetje uh, een mooie toekomst mogen gaan uh, voorspellen op het uh, muziekgebied. Is het deze Nana M. Roosevelt. In het ecchi heet ze Nana Pijnenburg. Uh, en ze heeft uh, toch een tijdje terug bij uh, Parels in de Nacht een uh, optreden weten te versieren. Door haar achterban uh, te mobiliseren. Uh, die, uh, nacht, uh, of, uh, de Parels in de Nacht, dat is een programma bij uh, 3FM. Uh, ook uh, bedoeld voor aanstormend talent. Ja, wil je meer van aanstormend talent? Moet je naar mij ook luisteren op donderdagavond tussen 8 en 10. Want dan hebben we dat ook. Uh, ook uh, dat mag, want. Ja. De verklaring heb ik. Dus, dus ik mag in de avonduur ook nog een uh, radioprogramma maken. En morgenavond uh, is daar weer dus een aflevering uh, van. Uh, dat uh, uh, zeggende zeg ik uh, daarvoor dat we Billet Joel met Pressure hebben gedraaid. Um, met het aankomende nummer, daar heb ik ook nogal wat over. Want uh, afgelopen uh, week op uh, de nachtuitzending van maandag op dinsdag... Uh, heb je het Radio 1-programma Nooit meer slapen. Daar was Allard Kalf op een gegeven moment de gast. En uh, Allard uh, die vertelde over, de, ja, over de, zijn... Werkzaamheden als, nou ja, wat, wat doet hij dan nog meer? Voor de camera bij Parijs Dakar. Of Dakar, dat doet hij tegenwoordig bij RTL. Dat is het meeste werk eigenlijk wat hij doet. Maar in het verleden weten we ook dat hij aardig het stuurwiel kon hanteren. Zeg maar gerust dat hij behoorlijk het gaspedaal wist te vinden. Met heel veel mensen uit de Formule 1 wereld heeft hij te maken gehad. Met bijvoorbeeld John Watson, daar is hij begonnen bij Eurosport. Maar het was net een beetje de zoete inval, overigens... En een van die mensen die dan wel eens bij hun in het commentaarhokje binnenkwam... ...was George Harrison. Ja, dat, ik viel eigenlijk bijna van mijn van stoel af. Hoewel, ik, uh, lag, uh, ik lag in bed, dus ik viel zo wat van verbazing mijn bed uit. Maar goed, hij heeft George Harrison uh, wel, zee, wel degelijk gekend. En het leuke uh, was op een gegeven moment... reden zij, uh, hij met een cameraman geloof ik van RTL... ...reden ze terug naar huis, of een geluidsman, ik weet het niet meer... En toen werd die, uh, werd die man gebeld en die zegt... Ja, heb de George uh, voor je aan de telefoon? Ja, geef maar op. Uh, dus Allard uh, nam de telefoon... En op een gegeven, ja, dat wat het laatste was van... Weet je nou wie je net aan de telefoon hebt gehad? Waarop die man zegt... Ja, weet ik wel. Uh, George? Ja, dat was George Harrison. Wat? <laughs> dus dat, dat idee. Dat je dan op een gegeven moment zoiets uh, hebt van... Ik heb gewoon een ex Beetle aan de telefoon gehad. Nou ja. Als we het dan nog toch over George hebben... Een van zijn nummers als solo-muzikant, deze My Sweet Lord. face I see it in a frame She looks like a girl who can spell Wel leuk, zo'n onderdeel wat we dan op dinsdagmorgen hebben. Dat mag ik dan doen. Het is een beetje onbeschoft om er een beetje doorheen te zitten, te amenelen, maar goed. Het was uh, Lisette Aviva. Uh, want we hebben daar het onderdeel bij... die dinsdagmorgen bij de nog wel zo een plekje voor mij ingeruimd. Dat heet dan Jaaps K-nummer. Ja, wij uh, plegen dat even voluit uh, te zeggen... kwalitatief uitermate teleurstellend. Nou, dit is dan uh, het voorbeeld van, uh, dat het uh, dus helemaal <laughs> niet kwalitatief... uit, uit maar teleurstellend is. Nee, het is uh, sterker nog. Het is uh, gewoon uh, heel erg uh, sterk. Bovendien, Lisette Aviva was een van de weinige mensen... die we vorig jaar nog uh, hier in de studio mochten hebben... Uh, ondanks die beperkende maatregelen we hebben er geloof ik uh, drie hebben we er gedaan en uh, dat uh, geeft dus alleen maar aan hoe uh, erg uh, de situatie is, nou schijnt het uh, vanaf juli dat we dan uh, gewoon uh, volop kunnen boeken mensen dus uh, in aanloop daar naartoe denk ik, verwacht ik, mei, juni zo'n beetje dat, uh, dat we hier ook wel wat kunnen gaan doen in de studio, vooruitlopend op uh, maar dan moeten we van mijn Zuidische industrie wel ook een beetje meewerken, denk ik eerlijk gezegd. Want als ik die verhalen hoor, dan uh, wordt dat nog wel eens een heel dingetje wat er uh, gaat. Leuk hè, die woordgraf uh, richting die dinsdag. Um, Lisetta Viva was dat met Happier But Less Wise. Daarvoor hoorden we George Harrison met My Sweet Lord, met uh, de anekdote van Allard Kalf... Uh, in de richting van een van zijn uh, radiotechnische, of uh, wat zeg ik, tv-collega's bij RDLGP... Geluidsman, cameraman, die had hij meegenomen. En uh, op een gegeven moment kreeg hij George Harrison aan de telefoon. Weet je nou wie hij aan de telefoon had? Ja, een Beatle. Dat was het nou om echt? Ja, het was hem echt. Uh, dat was een beetje het verhaal van, uh, van Albert Kalf afgelopen maandag. Uh, in het programma Nooit meer slapen bij de VPRO is dat uh, te horen op radio 1. Ja, dan moet, je, moet, je moet er wel voor uh, eventjes uh, waakzaam voor zijn, denk ik dan. We gaan zo dadelijk tussendoor ook nog de kolom van Stuy doen. Dat is die van vorige week geweest. Maar daarvoor hebben we natuurlijk wederom weer een stukje muziek uit de muzikale onderstroom van Nederland. De man komt uit Leiden, heeft meegedaan aan de Robak. Daar wordt heet Melle. Melle Boldaar heet hij voluit. En dit is het laatste werkje wat hij heeft uitgebracht. Little Life. Daarachter dus de kolom van Stuy en daarachter Earth and Fire. I wanna know you like nobody does. I wanna see you every day. Just in the morning, don't forget me, love. In your arms, I wanna sway. Please tread lightly on my fragile heart. aankomen lopen. Met ferme pas, alsof ze net van het sportveld kwam. Ze miste de sport, want voetbal was haar ding geweest. Fysiek ongemak kwelde haar en ze moest langs de kant toekijken, helaas. En later kwam er ook nog een kruk bij. Maar haar pas was die dag sportief en haar gezicht stond op vrolijk. Wij waren net in de Hulsmanstraat komen wonen als jong gezin. Hé, hey, nieuwe buurtjes, ik kom even kennis maken. Esther. Zeg maar S. Zat niet alleen een ferme pas, maar ook een stevige hand... en van die priemende ogen. Die vergeet je niet. En na zo'n opening kun je koffie natuurlijk niet weigeren. Een buf die zo je leven binnenwandelt, laat je toe. En hoe? Esther Koning bleek het geweten van onze straat. Ze wees ons aan wie de beroemde dorpeling Toema was. Ze hield buurvrouw Biertje in de gaten... als als morgens iets te veel had gedronken... en vroeg ons de over buurvrouw in de gaten te houden... als ze de weg kwijt was. Ze sloeg volgens mij geen verjaardag over... Verdwaalde honden, katten, dronkaarts en kinderen wisten haar te vinden. Haar, hat, haar hart was zo groot als de straat zelf. Onze kinderen wisten precies waar de snoeppot stond... en waren niet bij haar weg te slaan. En als de kinderen in paniek waren of troost zochten... was Esther soms zelfs dichterbij dan een van ons. Toen ze vertrok naar de blauwe flat in Zandvoort... veranderde er volgens mij niets in haar leven. Wij zagen haar natuurlijk minder... maar ze nam de rol van wandelend geweten over op haar nieuwe stekkie in Noord. Voor ons was ze uit het oog, maar niet uit het hart... We zagen haar bij de avondvierdaagse, zoals ik boodschappen deed. Hoe is het met mijn schatjes? Daarmee doelde ze op een volwassen dochter en een bijna twee meter hoge zoon... die ooit een dikke poepluis op haar schoot hadden gelegen. Die laatste las afgelopen week in de krant en zag dat Esther met een foto was afgebeeld. Lachend. Het was haar laatste lach. Een in memoriam. Hij werd stil. Godverdomme. Die lieve S. Een toppertje. En stil. Esther Koning wordt een liefde herdacht. Een kleine topper die geven als vanzelfsprekend zag. Haar hart staat stil, maar dat van ons blijft kloppen voor buurvrouw S. Waar je hangt, geen idee, maar ook daar word je het geweten. Wij blijven je naam noemen. Dag toppertje. Ze hadden een uh, tweeling in uh, die band. De gebroeders Koerts uh, was dat, uh, waren dat. En uh, die uh, hebben daar het uh, meeste werk uh, vooraf uh, ge geleverd. Daarna kwamen er ook nog mensen als uh, George Coymans uh, voorbij. Die uh, de productie bijvoorbeeld uh, heeft uh, gedaan van een van de albums van Earth and Fire. En dan weet je al meteen, hé, hey, dat is een Nederlandse band. Ja, want ze kwamen uit de buurt van Den Haag, die toch al een reputatie hebben om een goede bands voor te brengen. Dit niet helemaal. Ze kwamen uit Voorburg. Dat ligt, ligt er eigenlijk naast. Maar alles draaide eigenlijk een beetje om Journey Kaagman en natuurlijk ook de inbreng van haar man Bert Ruiter. Dat, dat zijn toch wel de vaandeldragers van Earth and Fire een beetje geweest in die Periode. Die Bert Ruiter die heeft uh, trouwens ook een uh, behoorlijk muzikaal verleden, want hij heeft onder andere bij Brainbox uh, gezeten, uit mijn hoofd, en uh, bij Focus. Dus dat uh, zegt al uh, wel het een en ander over de muzikale kwaliteiten binnen die band. Uh, die band die ergens uh, jaren tachtig uh, zijn opgehouden te bestaan. Dat, dat dan weer wel. Maar goed, uh, uh, daarvoor horen we de, de column van Stuy. Dan gaan we eventjes uh, naar het heden, want uh, ze hebben er weer eentje gemaakt. De laatste single van Coldplay heet Flex, die hoor je nu ja.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 To be free like everyone else. There will be no flags to own me. No. is there any advice that you could give See you is het wel, uh, dit uh, nummer van uh, Kate Bush, Cloudbusting. Uh, uh, geschreven en gebaseerd eigenlijk op een uh, verhaal over uh, de hechte relatie tussen Wilhelm Reich en zijn zoon Pieter. Uh, hoe je het uh, noemt wel. En uh, dat uh, ging over de regenmachine. En die kwam ook heel prominent in de videoclip voorbij. Het was wel een hele dure videoclip, kan ik me herinneren. Want wie uh, speelde de rol van die vader uh, bij die regenmachine? Donald Sutherland. Dus dat was uh, toch wel uh, eventjes in de buidel tasten voor uh, de makers van die videoclip. En uh, Kate Bush heeft uh, van het uh, album Hunts of Love, geloof ik. Of Hounds of Love heeft dat, uh, heet dat album. Daar stond het op. En uh, er zijn toch wel wat aardig wat exemplaren over de toonbank heen. Gegaan. Uh, dat andere nummer, dat is Running Up That Hill. Goed, um, we hebben aan de telefoon Mike Koper. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want uh, gisteren ging het uh, hopeloos mis met uh, het vervolg van de raadsvergadering... En uh, ja, daar zat een gloedvol betoog in uh, van jou... Uh, van, de, van, van de, uh, de, de, de motie die jullie hebben ingediend als uh, Partij van de Arbeidsantwoord... over uh, het verbinden en versterken in aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo heet die voluit, die visie. En daar hebben jullie een motie op ingediend. En wat uh, hield die motie in? Laten we daar maar eens mee beginnen. Nou, die motie hield in dat wij gepleit hebben voor de, de, de, het uitrollen van deze aanpak lokaal. Ja. Op de manier zoals dat nu ook uh, bij, ons, bij ons in Zandvoort gebeurt. Want er is uh, de afgelopen drie, vier jaar erg geïnvesteerd in uh, de situatie van een, uh, van een sociaal wijkteam. Waar dus iedereen met zijn problemen naartoe kan. Mm -hmm. En waarin uh, niet alleen maar gekeken wordt naar... Eén probleem wat je hebt. En dan kom je de volgende week weer. En dan gaat het. Ik uh, bedoel, vandaag gaat het over schulden, morgen gaat het over iets anders. Want gebleken is dat er heel veel problemen in gezinnen zijn. Die dan vaak uh, dubbele problemen zijn, of soms ook wel meer dan dat. Hmm. En uh, de bedoeling is dat zo'n sociaal wijkteam dat. Uh, om zo'n gezin heen gaat staan en dat één regisseur zorgt dat mensen niet van het kastje naar de muur gaan, maar dat de hulpverleners uh, uh, zich om het gezin bekommeren. Ja. Nou ja, en, en dat gaat nu eigenlijk in, in de aanpak uh, over de, de, de Regiovisie uh, Huiselijk Geweld. Uh, dat, is, dat is een landelijk project wat uitgerold wordt regionaal. Dat is op zich, natuurlijk. Prachtig ook. En heel hm. goed dat daar al die aandacht voor is. Maar dat, wordt nu, dat moet nu straks uitgewerkt worden. En waar wij gewoon grote zorg over hadden is, gaan ze nou straks opnieuw het wiel uitvinden? Ja. Of maken ze nu gebruik van wat wij lokaal hier zo goed met elkaar hebben geregeld? Ja. En um, daar ging die motie over. Ja, uh, dat is de hele korte versie. Dat is de hele korte versie. Maar <laughs> uh, uh, ja, natuurlijk is dan ook de vraag, is die motie ook aangenomen? Ja, ja, gelukkig wel. Het was wel even een uh, flinke discussie. We hebben natuurlijk eerst in de commissie met de wethouder uh, gediscussieerd. Want mm. die, uh, kijk, er lag een, uh, uh, een, een pittige brief, echt een hele kritische brief... van de het Sociaal Domein. Die adviseert het college. Ja. Gevraagd en ongevraagd over zaken die er spelen in het sociaal domein... op het gebied van welzijn en zorg. En dat zijn altijd hele doordachte... Uh, goede, uh, zeker kritische... maar positief kritische... Uh, adviezen. En nu lag daar echt een pittige advies. En het belangrijkste was dat ze... Nou ja, dat is ze grote zorgen maakten ook om die uitvoering. Maar dat ze ook zeiden, we zijn onvoldoende hier lokaal betrokken geweest bij de totstandkoming van die visie. Ja. Nou, toen heb ik met pluspunt gesproken en daar gaven ze ook aan die. Want die die, die, die zijn partner als het gaat om ouderenmishandeling en, en et cetera. Er zijn meer partijen hier in Zandvoort. Dus ja. toen, dat gaf ons wel het beeld dat, um, nou ja, dat het wel erg, erg vanuit, top-down zal ik maar zeggen, vanuit Den Haag naar de regio uh, uh, geregeld was. Nou, ja. Dat is tot naartoe als je daarmee een visie opstelt, hm. maar als je partijen niet gaat, goed gaat betrekken bij, uh, bij de uitrol, dan gaat er echt iets mis. Dus daar hadden we zorgen over. Ja, dus uh... we hebben flink gediscussieerd met de wethouder, die begreep gelukkig ook onze zorgen. Uh, hij vond wel dat het voldoende geborgd was in de visie. Dat vonden wij niet. Mm. En dat is eigenlijk de aanleiding uh, uh, om, uh, om te zeggen... wij willen toch iets meer dan, uh, dan wat er hier nu op papier staat. Ja. Uh, voor alle duidelijkheid, de verantwoordelijke wethouder is hier Raymond van Haafden. Ja. Ja. Ja. ja, wethouder van Haafden. En uh, uh, ik heb ook nog overleg gehad met zijn, met zijn ambtelijke team. Mm. En uh, ik, ik heb echt het beeld dat ze allemaal hetzelfde willen... maar wat er nu in de visie stond... dat was voor ons gewoon onvoldoende. En gelukkig was daar in, in, de, in de commissie al uh, brede steun voor. Ja. Dus wij hebben als Partij van de Arbeid een motie gemaakt... waarin we de, het college oproepen om te zorgen voor die lokale uitwerking. Om ook te zorgen... Kijk, als je, als je het hebt over brede problematiek, hè, dan kan ja. iemand binnenkomen morgen met, met schulden... maar daar blijkt ook verslavingsproblematiek te zijn. Dan heeft hij op, op twee punten hulp nodig. Ja, dat is... Eén dus punt... Ja, ja, dat, dat noemden ze toch iets met multi... Uh... problematiek Ja, maar, precies. Maar, maar, ja. maar laten we eerlijk zijn, als het nu in coronatijd bijvoorbeeld om geld gaat, et cetera... ...daar spelen ook nog heel veel andere zaken ook een rol. Hmm. En uh, uh, als het gaat om huiselijk geweld... dan zijn er natuurlijk twee dingen aan de hand. Eén, je hebt acute situaties. Nou, Daar moet gewoon meteen een oplossing voor komen. En dat doet bij ons in de regio Veilig Thuis. Ja. En dat is uitstekend geregeld. En dat moet ook echt zo blijven. Dat, moet ook, uh, dat wordt in de aanpak ook versterkt. Ja. Maar tegelijkertijd zeggen ze... na afloop van die acute situatie... moet je met elkaar proberen... om tot een, uh, uh, een oplossing te komen... dat het ook niet... Weer gebeurt, ze spreken dan van de cirkel van geweld, je moet het doorbreken. Dus dan heb je eigenlijk een multiproblematiek gezin, ja. waarvan je zegt, daar moeten we met elkaar omheen gaan staan. Nou, op dat moment uh, vinden wij, en dat werd gelukkig door de hele raad ondersteund... Dat je niet het wiel moet gaan uitvinden en vanuit de regio daarnaar moet kijken. Maar dat je dat weer lokaal moet neerleggen. Ja. Zodat de school, zodat iedereen erbij betrokken is. Alle partners die nu ook bij multiproblematiek betrokken zijn. Ja, Heb jij ook gehoord van het fenomeen buurtgezinnen van Esther Groeneheiden? Ik heb er vaag van gehoord, maar ik zou te horen, weet jij er meer van? Ja, ja nou. Ik wil er iets over vertellen. <laughs> nou, ik wil dan wel iets over vertellen. Uh, dat, uh, dat heeft ook uh, daar uh, zijdelings mee te maken. Uh, die houden dus eigenlijk ook een soort vinger aan de pols. met, uh, met situatie als uh, kinderen daarmee in het uh, geding komen. En die proberen dan kinderen te plaatsen bij. Uh, nou ja, gastgezinnen. Dat, dat uh, is een ja. beetje het, het verhaal erachter. Uh, maar sowieso... Uh, je moet het lokaal... Met, een, met je lokale netwerk je moet je dat doen. Je moet met de school... Met de huisartsen, maar met de buurt... Met het sociaal werk wat er is. Je moet het allemaal met elkaar doen. Het heeft geen zin... Om, om, om bijvoorbeeld kinderen ver weg uit te plaatsen... en dan komen ze terug en dan zijn andere problemen niet opgelost. Je kan beter met dat hele gezin aan de slag... Ja. om te zorgen dat het goed wordt uh, opgelost. En daar zijn veel betere resultaten. Wat jij nu noemt, is ook een voorbeeld... van ja. hoe je dat gewoon bij elkaar, in de buurt, in de wijk samen oplost. Ja, ja dat, is, uh, dat ken ik, ja. ja heeft, uh, uh, voordat we het verwijten uh, uh, maken aan uh, Van Haafden... Uh, maar heeft hij dat misschien over het hoofd uh, gezien een beetje? Van, oh, dat heb ik eigenlijk uh, toch een beetje vergeten. Is dat ook een beetje de indruk uh, en de strekking van... van even nou, een ja, kleine tik op de vingers van de wethouder? zegt, ah, uh ah, -uh, uh, voordat we het wiel uit gaan vinden. Er, zitten, er liggen al uh, dingen. Maar nou, je moet niet vergeten, dit project uh, komt uit Den Haag. Dus hmm. dat rolde al. Hmm. En uh, vanavond Haag is natuurlijk van de zomer begonnen. En die, en die heeft zich... Uh, die, volgens mij heeft die uitstekend zicht op alle organisaties... die hier in Zandvoort uh, aan de slag zijn. Hmm. Maar als het nu gaat om... Uh, staat het voldoende op papier... Dan heb je zomaar kans dat bestuurders daar wat abstracter naar kijken dan dat wij dat in de, in de raad uh, hier de lokaal doen. Dus wij hebben echt, uh, en je moet niet vergeten, ik ben natuurlijk uh, al jarenlang betrokken ook geweest bij welzij, welzijnswerk. Uh, Et ik, euh, ik heb gezien met hoeveel moeite en passie er in 2017 zo'n socia so so so sociaal wijkteam is opgestart. Hmm? Dat dat niet vanzelf gaat, hè? want al die partijen moeten samenkomen, moeten samen gaan werken. Terwijl ze daarvoor allemaal hun eigen ding deden. Nou, het college heeft voor Van Haaf in 2019 uh, aangegeven dat ze dat ook willen versterken. Hmm? Dus dat is echt de achtergrond ook van waar wij in de raad komen. En, en uh, uh, ik, ik was ontzettend tevreden dat vanavond onze motie wilde omarmen. En gisteravond zei hij tot slot... Uh, we hebben met elkaar gediscussieerd. Wat bedoel je nu? Kijk je alleen naar veilig thuis? Kijk je alleen naar lokaal? Nou, dat hebben we helder gekregen, onze bedoelingen. Toen zei hij, nou, ik, ik begrijp uitstekend wat jullie bedoelen nu... en ik ga hem zo uitvoeren. Nou, dat is wat je wil. Je wil dat we met elkaar uh, de wethouder overtuigen van... wij vinden het niet genoeg wat er staat... en wij vinden dat je die inspanning... Uh, dat je ons wat dat betreft uh, wat meer tegemoet moet komen. En ja. dat heeft ons harte <kwijls> ondersteund. Ja, ja. Be, be, uh, dan even terug naar dat netwerk... Uh, het sociale netwerk wat, uh, wat er is in Zandvoort zelf. Uh, zijn jullie daar ook uh, enigszins... Ja, in dit geval even de partij waar jullie uh, dan voor staan... Uh, tevreden over wat ze doen en wat ze laten zien? Ja, ik vind echt, ik vind wat wij hebben hier in Zandvoort is echt bijzonder, hoor. En ik vind, um, um, en de, daarom, daarom ben ik er ook zo op gebrand. Om niet opnieuw ergens een wiel uit te vinden. Om niet, uh, uh, met alle respect voor alle regionale partijen die ook goed werk doen. Maar juist dat lokale wat wij hier hebben opgestart bij Pluspunt, bij de Blauwe Tram. En ook, uh, de, uh, ik hoop van harte dat onze uh, uh, lang gekoesterde wens om nog een wijksteunpuntje te hebben. Bijvoorbeeld bij het huis in de Duinen, straks bij de nieuwbouw, dat dat ook doorgaat. Er gebeurde hier zoveel... Uh, uh, hele goede zaken die gewoon gebaseerd zijn op het feit dat mensen elkaar kennen, dat de lijntjes kort zijn en dat ze daarom ook die goede samenwerking uh, opstarten. En ik weet ook, uh, wij hebben vorig jaar als de raad ook een evaluatie gehad over het Centrum Jeugd en Gezin. Nou, Dat is bijvoorbeeld ook zo'n regionale organisatie, die raakt nu meer betrokken bij het sociaal werken. En dat zijn echt hele goede dingen. Er zijn altijd mensen die het moeten doen. hè? Ja. Je weet, wij in Zandvoort hebben hier die gewoon die hele korte lijnen. Hmm. En dat, dat dat werkt, als je naar een grote stad gaat, werkt dat toch anders. En dit is toch de beste manier. Goed, uh, Mike Erg uh, tevreden. Uh, ja, ik, ik, tevreden. Ik, ik, ik, ik dank je voor de, de bijdrage uh, hier uh, in, uh, in, deze, in dit uh, programma. Uh, want uh, okay. we zitten aan de nou, tijd dus uh, we fijn, moeten... Fijn dat ik de kans kreeg om dit te even... Ja, nee ja. dat... Voor ja. uh, uh, alle duidelijkheid uh. alle partijen in de, in de raad hebben dus deze motie ondersteund. Goed ga, dus ik, is ik ga... Dat een, een mooi slot. Ja, ik, ga, ik, ga, ik ga maar afsluiten want anders kom ik niet helemaal uit met mijn tijd uh, met, uh, met het nummer uh, van de birds. Jesus is just alright. Ik dank je hartelijk. Oké, okay, jij ook bedankt. Ja, is goed. Oké. Okay.